5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft een serie korte afstandsraketten boven zee afgevuurd. De raketten werden vanuit een stad aan de oostkust gelanceerd... en vlogen 70 tot 100 kilometer ver richting de Japanse zee. Het Zuid-Koreaanse leger analyseert de verdere details van de lanceringen... samen met het Amerikaanse leger. Vorige maand testte het Noord-Koreaanse regime nog een nieuw tactisch wapen. President Bolsonaro van Brazilië heeft een reis naar de Verenigde Staten afgezegd na protesten tegen zijn komst. Hij zou deze maand naar een gala-diner gaan, omdat de Braziliaanse Amerikaanse Kamer van Koophandel hem tot persoon van het jaar had uitgeroepen. Dat leidde tot protesten vanwege zijn omstreden uitspraken over vrouwen en homo's. Grote sponsoren van het evenement trokken zich daarom terug.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 Overdag verspreidt over het land buien, soms met hagel, onweer, windstoot. En dan wordt het hooguit 10 graden. Dit was het NOS-journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door de passagiers. Does lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in Zierven. Met nu de nacht. To set it off sound. While turning the crossfader off. trips. Magic Tricks. Magic Tricks.